Met het NOS -journaal. In Brussel is een akkoord bereikt over een reddingsplan... waar dus zelf 5,8 miljard euro aan maatregelen doorvoert. Ze moeten spaarders met meer dan 100.000 euro op hun rekening fors bijdragen. Mensen met minder dan een ton worden ontzien. Ook worden de twee grootste banken van het land geherstructureerd. Een kwart van alle scholen in het voortgezet onderwijs heeft een rookvrij schoolterrein. Dat blijkt uit onderzoek van het Longfonds. Dat wil graag dat alle schoolpleinen rookvrij worden. Volgens dat fonds willen de meeste scholen dat ook... maar ondernemen ze geen actie omdat ze dan op weerstand stuiten van leerlingen en personeel. De politie in Parijs is gisteravond slaags geraakt met mensen die demonstreerden tegen het homohuwelijk. Het gebeurde toen zo'n honderd jongeren door een politieblokkade probeerden te breken. De politie zette traagas in... De betogers willen voorkomen dat de Senaat instemt met een voorstel om het homohuwelijk en adoptie door homo's mogelijk te maken. De Syrische oppositie zegt dat het leger van president Assad opnieuw chemische wapens heeft ingezet. Er zouden gisteren raketten met een chemische lading zijn afgevuurd op rebellen die een legerbasis hadden omsingeld. Dat heeft de woordvoerder van de rebellen tegen het persbureau Reuters gezegd. Er zouden twee strijders zijn omgekomen. De aanval is nog niet onafhankelijke bronnen bevestigd. Vorige week zou er ook een chemische aanval zijn uitgevoerd. De Verenigde Naties onderzoeken of dat daadwerkelijk is gebeurd en wie daarachter zou zitten. Het weer, het wordt vrij zonnig en droog. Vanmiddag ligt de temperatuur rond 2 graden, waardoor de oostenwind voelt het opnieuw kouder aan. Morgen iets minder wind, opnieuw zonnige periode en een graad of 4. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand bij de ANWB. Het is een vrij normale ochtendspits. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. A4, Vlaardingen richting Hoogvliet, voorknopend Benelux, 5 kilometer. Dat had te maken met een ongeluk op de A15 naar Europoort in de Bottlek-Tunnel. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. File vanaf knopend Vaanplein, 7 kilometer. Dan de A9, Alkmaar richting Amstelveen, voorknopend Padhoevedorp, 5 kilometer. A12, Utrecht richting Den Haag tussen Bodegraaf en knopend Gouwe 6. A20 naar Gouda, voorknopend Gouwe 6 kilometer. Daar staat een auto stil en die blokkeert de rechterij. A 27 vanuit Almere bij Hilversum 4 kilometer tot zover. De e by Het hele jaar door is mijn mode, mijn tijd. Emotion de verkeerde.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 Who's and begin van de nieuwe aflevering van Zondvoort op zaterdag bij CFM. Uit de jaren tachtig worden je Toto en Rosanna. Voor Zandvoort en de regio. Een hele goede middag even na twee uur. En welkom inderdaad bij Zandvoort op zaterdag met tegenover mij Albert Jan. Goedemiddag. Ja. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Ja, welkom vanaf een zonnig gasthuisplein. En wel koud hè? Wel, wel, wel koud, maar in ieder geval het zonnetje doet verwoede pogingen om er doorheen te komen. Ja, wat gaan we vandaag doen? Drie uur live vanaf het gasthuisplein. Nou ja, uiteraard zoals u van ons gewend bent. Rond de klok van half vier de evenementenagenda. Het zal u niet zijn ontgaan dat dit weekend Zandvoort bol staat van de evenementen. Uh, om half drie hebben we uiteraard het weerbericht... En, uh het is koud en blijft koud. Dat is het motto in ieder geval. Uh, rond de klok van half vijf, het dier van de week. En die luistert naar de naam James. En rond de klok van kwart voor vijf. Hoe kan het ook anders? Het gedicht van de week dat staat in het teken van wandelen. Want er wordt vandaag gewandeld in Zandvoort. En omstreken. Uiteraard gaan we schakelen om tien over half drie... met, de, uh, met Joop van Is, onze voetbalverslaggever. Die is aanwezig bij de wedstrijd Aalsmeer tegen SV Zandvoort. En uh, we gaan straks ook even schakelen met uh, Ivo Bos. Want die heeft de dertig van Zandvoort geloven. Lopen. Kijk, en ik ben erg benieuwd uh, hoe het vergaan is in die kou. En, uh, maar het zal wel heel gezellig zijn geweest. Dus daar rond de klok van kwart over twee, meer over de 30 uh, kilometer van Zandvoort door Ivo Bos. Nou, en voor de rest natuurlijk uh, aan het eind uh, de laatste uur veel sportnieuws. En uh, Zandvoorts nieuws in het kort tussen de muziek door. En heel veel wandelmuziek vanmiddag. Hier is Fetch Domino. I'm walking. I'm walking. need I'm walking. And he keeps on finding me Let's start. Zouden de wandelaars het uh, vandaag ook gedaan hebben in Sanford, Albert ja, Jan? Uh, Wolken like an Egyptian. <laughs> we, nou, kunnen we kunnen het vragen? wel gaan vragen, ja. Goedemiddag, Ivan Bos. Hoi, goedemiddag, Albert Jan. Dag Rob. Hé, hey, goedemiddag. Eén van de wandelaars die de kou getrotseerd hebben. Nou, en de wind. En de wind. Zo, hoe ja. is het? Ja, het is, het is de eerste keer voor mij dat ik dit heb gedaan. En het is zo ongelooflijk geweldig geweest. Ondanks de wind, zo gezellig met iedereen. Lekker wandelen, 30 kilometer... En het ging nog erg snel ook. Oké, okay, en uh, heel veel last van, uh, van de kou of viel dat mee? Nou, ik had het eerlijk gezegd erg warm. Want ik was, was natuurlijk wel voorbereid op uh, wat kou. En ik uh, ben natuurlijk wel wat gewend. Maar uh, ja, je moet je echt uh, goed kleden. Maar ik denk dat ik iets te warm gekleed was. Dus uh, nee, ik heb geen last van de kou gehad. Van uh, goed aankleden en dan lukt het wel. En uh, op het strand hadden we natuurlijk uh, wat meer wind uh, dan in, uh, in de duinen. Dan ben je wel het beschutten. Maar af en toe konden je daar ook wel aardig uitschieten hoor. Hoe lang ben je onderweg geweest, uh, Ivo? Wij zijn kwart voor negen zijn vertrokken met, uh, met een heel stel. En uh, wij zijn eigenlijk vijf uh, over twee binnengekomen. Dus nog geen vijf en een half uur hebben we erover gedaan. Nog mooie natuur onderweg gezien? Ja, zeker. Ja. Ja. Weet je, de natuur in het voorjaar is op z'n pracht. En de Kennemerduinen is een prachtig natuurreservaat. En ik kan het iedereen aanraden om daar gewoon uh, wat vaker te wandelen. Uh, nu niet meer, want het is uh, voor een deel plat getrapt door uh, 4000 man die daar uh, doorheen hebben gedenderd. Maar het is een uh, prachtig natuurgebied. Maar liepen er ook uh, veel kinderen mee? Nou, die heb ik eigenlijk niet zoveel gezien. Er liepen er wel een paar mee, maar ja, ik werd alleen maar ingehaald door die, uh, door die kleintjes. Dus. Uh, <lacht> ja, die hebben daar toch iets uh, minder last van dan, uh, dan wij. Natuurlijk uh, ben ik iets zwaarder, denk ik. Maar uh, nou, ik heb er een paar gezien en uh, als, ze, als ik ze zag, dan haalden ze mij in. Oké, okay, maar jij, jij, jij, jij gaat wel even een voorzetje. Jij schat er ongeveer dat er 4000 deelnemers zijn geweest? Ja, ik denk het wel. Uh, vanmorgen, voordat we weggingen, hoorden we al dat er krap 4000 uh, mensen zich hadden ingeschreven. Nou, als ik een beetje kijk uh, over het strand, dan uh, zullen dat er inderdaad wel in die richting zijn geweest. Ja, we zijn gestart vanaf 8 uur tot, uh, tot uh, half tien voor je starten, geloof ik. En uh, ja, het was toch wel dringen bij de, bij de start. En het uh, duurt nog tot vijf uh, uur, geloof ik, hè, dat mensen nog uh, kunnen finishen? Ja, ja, het duurt tot vijf uur. En uh, ja, de gemiddelde uh, snelheid die je dan uh, moet lopen, die is uh, dacht ik iets van 4,7 kilometer als je om acht uh, uur, uh, uur gestart was. Maar ja, de meesten zijn nu wel aan het binnenkomen, hoor. Ja, je zegt, uh, je, je bent net gefinisht. Waar is de finish? Ja, de finish, dat was een beetje raar, want ik had eigenlijk verwacht dat we net, dat net als vorig jaar uh, vanuit uh, het centrum de halve straat in zouden lopen. Maar we liepen nu vanuit de zeestraat uh, de halve straat in. Uh, en de finish is eigenlijk uh, bij het plein. Daar word je ontvangen, je krijgt een uh, mooie roos. En ik heb nog een uh, mooi boeket gekregen van iemand. En, uh, ja, en daar uh, wordt dan de uh, laatste, laatste stempel gegeven en je krijgt daar je medaille. Nou, we zijn, uh, we zijn trots op je niveau, hoor, dat je het uh, volgehouden. Maar ja, ik heb... Maar, als, als, uh, mag ik weer, dus, uh, ja, nee, dat was mijn volgende vraag. Uh, jij uh, gaat niet stilzitten, want jij gaat morgen die 12 kilometer lopen. Ja, daar was het mij eigenlijk om te doen. Ik doe al zes jaar mee met het uh, Maar uh. ik vond het ook wel enorm leuk om dit een keer meegemaakt te hebben. Maar het uh, ook niet omdat ik uh, ook mij wil inschrijven voor de Nijmerts Vila's. Dus dit lijkt wel een leuke training. Oké, okay, nou ik kan, ik kan je vast even uh, mededelen dat gewoon uh, ondanks het weer, dus die Runners World Secure uh, morgen gewoon uh, doorgaat. Oh lekker. En ze hebben uh, ab, uh, speciale uh, uh, kledingadviezen. Dus uh, zoals jij dat ook net aangaf, dat je die niet te dik moet kleden, maar gewoon laagjes kleding. Uh, en uh, als je over de finish komt, krijg je een lekkere poncho om je nek. Dus dat uh, wordt dus wel goed verzorgd. Het gaat wel gewoon door, en, maar ze houden rekening met uh, de kou. Nou, sowieso vind ik de organisatie van als champion altijd uit de kunst. Uh, ook deze 30 kilometer was weer uh, heel goed verzorgd. Er was voldoende water en eten op de rustpunten. En uh, de EHBO die, uh, die is ook op alle fronten aanwezig. Ik kan niet anders zeggen dat ik genoten heb van de organisatie. Ik heb genoten van de route. En ik verwacht dat het morgen weer uit de kunst georganiseerd zal zijn. Nou, dan wil ik je eigenlijk niet verder ophouden, want je gaat nu lekker onder de douche, denk ik. Koffie. Koffie. Koffie, <lacht> lekker. <lacht> Met appelgebak. Nou, dat niet. Dat niet. Oh nee, is niet goed voor je hè, vanmorgen. Precies. <laughs> Oké. Okay. Ivo, dankjewel hè. Fijne uitzending. En heel uh, veel succes morgen. Hoe laat moet je morgen aan de start komen? Uh, we starten om één uur volgens mij. Net als vorig jaar. En ik hoop voor twee uur binnen te zijn. Oké. Okay, nou, we houden contact met je. Prima. Dankjewel. Dankjewel. Oké, okay, Ivo. Dag. Hoi, hoi. Dat was een van de wandelaars. Ivo Bos. En voor hem deze plaats. Walking Back to Happiness. I've been away I have loved you more Grandma Nou wij van CFM hebben alle respect voor alle 4000 wandelaars van vandaag die de kou en de gure wind getrotseerd hebben en wel eens 30 kilometer aan het wandelen zijn geslagen vanaf morgen vroeg. Nee hoor, zo'n beetje zijn uh, alle wandelaars inmiddels binnen, maar ze mogen nog tot vijf uur binnenkomen. En dan heb je gemiddelde snelheid, zei Ivo, uh, van iets meer dan 4 kilometer per uur. Dus ja, ja. Dat, uh, dat moet wel kunnen Maar morgen dan gaat het ietsje sneller, want dan wordt er gerend, Albert-Jan. Ja, en uh, ik heb uh, zo'n zo ding waar allemaal apps op zitten. En uh, op de app van RTV Noord Holland uh, staat uh, wat actuele informatie over de circuitrace Zandvoort treft. Maatregelen tegen de kou. De Runners -world Zandvoort Sequiren gaat zondag gewoon door. Maar de organisatie adviseert de lopers wel om rekening te houden met de kou. Draag laagjes kleding, zoek verwarmde ruimtes op... Uh, ...en houdt de weersverwachtingen goed in de gaten, is het advies. Voor de zekerheid zijn er mutsen en handschoenen te koop. De organisatie verwacht dat er door de kou zondag minder lopers aan de start verschijnen... ...dan de 13.000, ja u hoort het goed, 13.000, die zich al hebben ingeschreven. De deelnemers aan de langste afstand, de 12 kilometer... ...krijgen bij de finish een poncho om zich warm te houden. Ook zijn extra isolatiedekens en warmtefolies uh, beschikbaar. Oké. Okay. Dus ze houden er wel degelijk rekening mee. Maar houdt u desondanks de weersvoorspellingen goed in de gaten als u morgen meedoet. Dus morgen vele duizenden renners in Stanford. En morgen is het koud. En of het de komende dagen ook koud blijft, dat hoor je zo dadelijk na deze van Alan Clark. Hier is zijn, zijn nieuwe single. Als het goed is, komt die aan. Back to my world. Hij is lekker, je hoorde met Back In My World, zijn nieuwe single. En daarmee het half drie, tijd voor het weerbericht. Via de weerbericht. En van het weerbericht gaan we genieten met de warme stem van Albert Jan Vos. Vandaag is het bewolkt, eh, luisteraars, maar vooral later op de dag kan het ook de zon nog even knipogen. Het blijft droog en er waait een ijskoude oostelijke wind. In de polder waait die wind krachtig, windkracht 6. En aan zee hard tot zelfs stormachtig, windkracht 7 tot 8. Voor het gevoel is het dan ook veel en veel kouder dan de thermometer maximaal aangeeft. Bij min 3 is de gevoelstemperatuur min 12. En bij plus 1, 1 bedraagt deze min 7. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt, maar soms klaart het ook nog even op. Bij een krachtige tot harde oostelijke wind daalt de temperatuur naar ongeveer minus 5 graden. Morgen is het ook bewolkt, maar soms piept de zon er doorheen. Het blijft droog en er waait een onverminderde krachtige tot harde oostelijke wind. De temperatuur stijgt wederom naar maximaal 1 graad boven het vriespunt. Maar de gevoelstemperatuur ligt wederom tussen de min 7 en min 15. Ja, u wordt goed. Tussen de min 7 en min 15. Zondagavond is het nog overwegend bewolkt, maar in de nacht naar maandag klaart het geleidelijk op. De oostelijke wind waait vrij krachtig over land en krachtig tot hard aan zee en de temperatuur daalde ongeveer min 4 graden. Maandag zijn er wolkenvelden, maar de zon komt steeds vaker tevoorschijn. Het blijft droog en er waait nog altijd een koude oostelijke wind. In de polder vrij krachtig en aan zeekrachtig tot hard, windkracht 5 tot 7. De temperatuur stijgt in de middag naar maximaal 2 of 3 graden, maar de gevoelstemperatuur ligt wederom vele graden lager. Dinsdag en woensdag, ja, daar komt hij dan, schijnt de zon flink. En wordt het een graad of drie, bij nog altijd een stevige oostelijke wind. Donderdag is er alweer wat meer bewolking. En vanaf vrijdag neemt de kans op regen of een enkele bui toe. De wind waait donderdag nog uit het oosten, maar vrijdag uit het zuiden. En de temperatuur reageert direct en stijgt donderdag naar drie graden. Maar vrijdag naar maximaal negen graden. Wauw, wat een temperatuur hè, de komende dagen. Dus goed warm aankleden als je naar buiten gaat. En vooral de handschoenen niet vergeten. Meten. Wil je het weer nalezen, dan ga je naar internet naar www.ricoweer.nl. En ja, we hebben een primeur, want volgende week dan is hij weer terug van weg geweest. Onze eigen weerman Lex van de Oren. Ja. Hij zal, uh, ja, Hij komt weer terug. Hij komt weer terug. Ik heb hem gewoon gaan missen. Volgende week vanaf uh, half drie, dan horen we weer de mooie stem van Lex van de Horen. Met het weer verzorgd door www.meteopagina.nl, waar je het weer uiteraard ook op kan volgen. En de volgende plaats die we gaan draaien, draaien we speciaal voor Lex. Dat is uiteraard Crowded House en Weather with You. Dat was het Daar komt hij dan, Alex. Like a bird Uit ze, 1979, Jordan. I want you to want me. Ja, we proberen even contact te krijgen met jou, maar dat uh, gaat even niet lukken, Albert Jan Nee, dat gaat even niet lukken. Nee, hè? Maar we hebben wel een ander berichtje klaar liggen. Ja, nee, is ja, goed. goed. En Want uh, de gemeentesantwoord neemt, ik zou bijna zeggen, eindelijk maatregelen, maatregelen tegen hangjeugd. Door de toenemende jeugdoverlast in Zandvoort neemt de gemeente extra maatregelen. Het terugdringen van dit soort overlast is voor de gemeente in 2013 een prioriteit. Op het Gashuisplein Achterom en de Jan Sneijersplein geldt vanaf begin april een samenscholings- en overlastverbod. Baldarigheid, schelden, vernielingen en lawaai maken worden niet meer getolereerd. Groepen van meer dan drie personen zijn met ingang van uh, april 2013 op het Gashuisplein Achterom en Jan niet langer toegestaan. Bij overtreding wordt gewaarschuwd en daarna volgt een boete. Na drie maanden wordt door de gemeente bekeken of de maatregel zinvol is en de overlast is teruggedrongen. Een andere maatregel is het aanstellen van een jongerenwerker bij Pluspunt. Deze jongerenwerker zal met de jongeren gaan praten en met hen en andere partners op zoek gaan naar een geschikte locatie voor de hangplek of jeugdhonk. Uit cijfers van de politie blijkt dat de jeugdoverlast in 2012 is gestegen. In totaal waren er vorig jaar 193 incidenten die onder jeugdoverlast vallen. Dat zijn er 46 meer dan in 2011. Nou, hopelijk dat het overlast dankzij deze maatregel drastisch wordt ingeperkt. Tot zover over de hangjongereus. Zo dadelijk gaan we het hebben over hangjongeren op het voetbalveld. Ja, er wordt gevoetbald vandaag. Oké. En die gaan we zo dadelijk spreken over de wedstrijd van vandaag. Excelsior voor tegen Ik I've been trying to do it right. I've been living a lonely life.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 36 uit de Euro Breakdown de Eigenhitlijst van CFM. Je wordt hem elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 gepresenteerd door Jos van Dam. Dan gaan we naar Alsmeer, want uh, Jan Vernessen is bij de voetbalwedstrijd uh, Zandvoort tegen Alsmeer vanmiddag aanwezig. Goedemiddag, Jan. Goedemiddag, heren en luisters. Ja, ik dacht toch echt even uh, tussen de op te kunnen gaan staan, maar er is nog niks meer over de grond hier hoor. Het is verschrikkelijk koud. Ik heb gelukkig een plaatje uit de wind kunnen vinden. En uh, het valt mij nog mee dat hier nog zoveel mensen staan te kijken. Want het moet een gevoel zijn, het van het min 10 zijn ongeveer, het is verschrikkelijk. Goed, Zandvoort uh, speelt tegen Aalsmeer, oftewel de nummer 2, uh, Aalsmeer tegen de nummer 8, Zandvoort. En er zit toch wel een behoorlijk gat tussen kwart punten. En, maar dat kan je op dit moment nog niet zien aan het spel, weliswaar is... Uh... Laat het zal voor zich iets terugdrukken... maar het zijn er nog helemaal geen gevaarlijke situaties... voor het doel van Boy de Street geweest. Soms, het is niet compleet. Boyd Visser is nog steeds geblesseerd. Michel Armino is er nog steeds niet. En daarvoor in de plaats is gekomen Robert Huysen... en even kijken... meneer Brazen. Ja, die zijn er in ieder geval. Die zijn nu in de basis. En uh, dat is... Daardoor wordt het team alleen maar jonger, nog jonger, nog jonger... ...want ik geloof dat Boy de vet met de oudste, zijn jij jaar echt de oudste is. En de rest is allemaal begin twintig. Uh, dus een jonge elftal, uh, Keur moet weer gaan schipperen met zijn mannen. Het is niet anders. Uh, die kan moeilijk geblesseerd iemand gaan opstellen. Goed, de vet. gaat die bal uitbrengen. Dan doet hij op even kijken we moeten gaan huizen. Die gaat door, probeert op het althans uh, te bereiken... Uh, ...Luitje op Berg, die de vorige week was. Gastel Fries kan het overnemen nu. Dat is, en die krijgt een vrije schot mee op voor op de helft van Aalsmeer. En wel uh, daar weer op de helft van. Dus driekwart van het veld uh, ligt die bal nu stil. Die gaat het nemen. Even kijken. Uh, dat gaat. Een koper gaat, een koper, naar uh, Berg, Berg gaat, twee man gaat hij vandaan, hij kan hem net niet meer binnenkrijgen. Maar dat is nu, nu een, een vrije schop van Zandvoort op een hele mooie plaats, recht voor het doel en ongeveer een metertje of twee, drie, buiten 16 meter gebied. Nou, dat zal, uh, dat kan nodige gevaar blijven. Ik heb vorige keer al gezegd, uh, Patrick Koper kan het heel erg goed, die staat er nu ook bij. Uh, berg kan het, daar ben ik van overtuigd. En uh, ja, zonneveld Als hij een beetje mazzel heeft, dan kan hij de brood nog in krijgen Van die afstand hoor Kunnen goed hard schieten die jongens En die kunnen ook nog redelijk goed mikken ook, dat is natuurlijk ook wel belangrijk Goed, uh, ik denk dat het uh, beter Koper gaat worden Die ligt de bal in ieder geval heel succuneer Neemt u een uh, aanloop uh, De muur staat nu op afstand volgens de Dat zou best wel eens kunnen En uh, dan gaan we kijken wat Koper ervan kan bakken Komt die bal Keihard Oh, ik werd toch net gestopt door de type goed schot, Goed gestopt ook. Goed, we hebben gespeeld. Even kijken. 15 minuten. En is Vandus van 0-0 hier bij Aalsmeer tegen Zandvoort. Dankjewel, Joop Straks komen we uiteraard weer terug bij Joop voor meer voetbal bij meer CFM Radio. Graag tot zometeen. En hier is Katrina en de Sorry, je schijnt inmiddels in Zonvoort. Dus... En iedereen is nog lekker aan het wandelen, hoor. Deze plaats zeker bij. Hier is Walking on Sunshine. You. Sure. Het ritme van Zandvoort ook op TV. Zie je TV op kanaal 45. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. got none oh, oh. Stay with me oh, Let's just naar Jan Jop. Ja, waar in de twintigste minuut als we er bij 0 nul is gekomen. Bas Lemmons die uh, verdedigde volledig verkeerd uit. Uh, Zandvoort kon niet meer aan de bal komen. Hele snel spits uh, ging het hele boel voor de, de hele verdedigde Zandvoort. Vandaar dat het nu 1-0 staat. Stay with me on oh, this more than me As I come clean I wonder every day as I look upon your face for oh. Everything you gave and nothing you would take on oh. Nothing you would take every More than me, I come cleaner. twee uh, wandelaars uh, in de studio Albert Jan. Toch uh, beginnen ze een beetje stijfjes te worden he? na zo'n wandeling ja, van 30 km. Ik, ik zei tegen Ivo, je moet, je moet onder de douche, want anders krijg je je spieren straks stijf en dan kan je morgen helemaal niet de 12 km. Ja, doen. maar ze hebben wel heel veel fun gehad hoor. Ja, toch wel hè? Ja, en lekker meegezongen met, met deze platen onderweg. Hier is Fun and We Are Young. Laat je mij even horen dan. Oké, okay. graag tot zometeen voor het volgende uur van dit programma.